En in de ether op 106,9. Straks meer. Zie FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Dik te hard met het NOS journaal. Het vertrouwen in prins Willem-Alexander is het afgelopen jaar afgenomen. Volgens een onderzoek van 1Vandaag heeft 60% van de Nederlanders vertrouwen in hem als troonopvolger. Een jaar eerder was dat nog 81%. Als oorzaak noemen veel mensen zijn huis in Mozambique en zijn jetsetterige levensstijl. De meeste Nederlanders vinden dat koningin Beatrix voorlopig het beste kan aanblijven. Slechts 1 op de 10 verwacht dat ze dit jaar haar aftreden bekend gaat maken. Prinses Maxima is net als vorig jaar het populairste lid van het Koninklijk Huis. Willem-Alexander is gezakt van de tweede naar de vierde plaats. Vorig jaar noemde 13% hem als favoriete oranje, nu nog 6%. De ANWB waarschuwt dat het in het hele land glad is door sneeuw en bevriezing. Vannacht heeft het flink gesneeuwd. Op de meeste plaatsen viel zo'n 5 tot 8 centimeter sneeuw. Op veel snelwegen is alleen de rechte rijstrook bereikbaar. Verschillende wegen waren vanochtend enige tijd afgesloten door ongelukken met vrachtwagens. Ook in Duitsland heeft het wegverkeer last van het winterse weer. In noord westfalen zijn zo'n 300 ongelukken gebeurd. Daarbij is één dode gevallen. Verschillende mensen raakten zwaar gewond. Op veel Duitse snelwegen stonden vannacht en vanochtend files. Eén snelweg was urenlang geblokkeerd. In Noord-Duitsland rijden treinen niet of moeten reizigers rekening houden met vertragingen. Schaatser Wouter, Olde... Wouter Oldeheuvel mag mee naar Vancouver om daar samen met Sven Kramer te trainen. Oldeheuvel wist zich niet te plaatsen voor de Spelen, maar NOC-NSF heeft zijn trainingsaccreditatie kunnen... kunnen regelen. Dat betekent dat Sven Kramer zich op de schaatsbaan in Vancouver met zijn vertrouwde trainingswaard kan voorbereiden op de Olympische wedstrijden. Kramer is de enige man van de TVM-ploeg die zich heeft geplaatst voor de Spelen.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 Dit is Goedemorgen Zandvoort op ZIADEM. Ja, we zijn alweer in het tweede uur. Ze <laughs> schrikt ervan hè, in één keer staat die microfoon op ons. Toch? Ja, ja, ik heb geen koptelefoon. Nee, maar dat geen... nee, nee, nee, nee, nee, komt helemaal goed. Uh, we gaan uh, eerst even noemen wat er hier uh, allemaal uh, uh, meedoet aan, aan volk. Om het dan maar zo te zeggen. <laughs> het is klinkt voor het meteen. Uh, Nel uh, Kerkman is uh, verantwoordelijk voor uh, de bar vandaag in Hotel Hoogland. Waar zelfs het lijsttrekker van het CDA uh, tevreden aan een kopje koffie uh, zit. Ja, dus uh, die uh, kunnen ze hier ook nog even aantreffen. Uh, natuurlijk uh, de techniek in handen van... Uh, ik wou bijna zeggen Roy van Buringen, maar het is Pascal van der Beek. Dus, dus dat uh, is de techniek. En de redactie in handen van Nel Kerkman en uh, de presentatie Hans Sandberg en Jaap Koper. En Hans, wat gaan we doen in dit uh, tweede we, uur? We beginnen zo meteen. Het eerste item in de tweede uur is... Uh, wanneer gaan de twaalf extra geluidsdagen in werking? En gast is uh, Erik Weijers. Hij is directeur van het circuitpark Zandvoort. Ja. En hij zit nu al aan de koffie, maar daar gaan we het straks over hebben. Want we hebben natuurlijk nog meer... Uh, om half twaalf uh, gaan we het over de Stichting Behoud Zandvoorts Cultureel Erfgoed hebben. Dat is een nieuwe stichting die uh, er is. En Ja Brugman is de voorzitter van die stichting. En de penningmeester is Rob Bossink. Genomineerd ook voor Zandvoorten van het jaar 2009. Helaas is hij dat niet geworden. Maar met deze twee mensen gaan we dan praten. En dan, als laatste, hebben we dan nog... sluiten we af. Uh, er is een nieuwe website in uh, Zandvoort. Wat wil Zandvoort? En we vragen over de verwikkelingen die er zijn met de voorzitter G. Van Kuik, OVZ... en ex-voorzitter Obawitz over de financiële situatie aangaande muziekbal 2008. Ja. 2008. En onze gast is natuurlijk dan Virgil. Ja, met Gert van Kuik. Dat, uh, die, die komt er nog wel even half uh, even bij zitten aangaande dat laatste onderwerp wat Daar je hebt Daar weet ik niks van. Nee, maar goed, dat, hij komt er wel even bij zitten. Dus uh, dat uh, zo direct. Eerst even gewoon weer muziek. You light the skies was dat met Rule the World. Ik weet alleen niet of dat met Robbie Williams is of zonder Robbie Williams, maar dat zal er niet veel toe doen. Acht minuten over elf. Want Hans, we gaan wederom weer praten met een gast. Ja, wat het CDA betreft ook ruimte voor geluidsgebieden waar populaire sporten zoals auto en motorsport kunnen worden beoefend. Mm -hmm. Vergeet niet dat duizenden liefhebbers veel plezier aan deze sport beleven. En natuurlijk moet daarbij ook deze tak van sport binnen behaalde limieten blijven, zegt Tweede Kamerlid Eddie Bilder van het CDA. Hij is blij dat met de wijziging van de wet Geluidshinder duidelijkheid komt voor de internationale circuits, zoals de circuits van Assen en Zandvoort. Ja, meer ruimte voor extra geluidsdagen. We hebben uitgenodigd Erik Weijers uh, van het circuitpark Zandvoort om hierover te praten. Goedemorgen, Erik. Erik, goedemorgen. Ja. Geen bezwaar van de Tweede Kamer. Wordt de wet volgens u gewijzigd? Zo ja. En wat betekent dat voor Circuit Park Zandvoort en eventueel voor de Formule 1? In Zandvoort. Die Formule 1. dat nou, zijn een hoop vragen. Uh, Staat die open eigenlijk? Want ik hoor hem niet uh, eerlijk gezegd. Dus. Uh, <laughs> Ja. ja. <laughs> Hoorbaar. Ja, dat zijn meteen een hoop vragen om uh, bij, uh, aan het begin te beginnen. Kijk, de Tweede Kamer heeft zich inderdaad nu positief uitgesproken... Uh, voor die wet, die, uh, die, die wijziging op de huidige wet geluidhinder... om zeg maar twaalf geluidsdagen voor de circuit As en Zandvoort mogelijk te maken. Ja. Maar dit is de Tweede Kamer. De wet moet nu ook nog eerst door de Eerste Kamer heen. En vervolgens moet die gepubliceerd worden in het staatsblad. Nou, als die procedure allemaal doorlopen is... dan is het aan, in dit geval de provincie Noord-Holland... als voor ons geldend bevoegd gezag om uiteindelijk de vergunning te gaan verlenen. Mm -hmm. Dus we zijn nog een paar stappen verwijderd van die daadwerkelijke invulling... en het moment ook dat we echt die dagen kunnen gaan gebruiken. Ja. Nou, ook aan die vergunningverlening van de provincie daar zit natuurlijk nog een heel traject aan vast. En Er wordt ook met de provincie natuurlijk overgesproken... op welke manier kunnen wij die dagen in gaan zetten. En er zullen ook nog wel wat restricties opkomen. Dus ja, het is niet zo dat we op dit moment al op de bureaus kunnen dansen op het circuit... en allerlei contracten kunnen afsluiten met organisatoren... om bijvoorbeeld de Formule 1 weer naar Zandvoort te halen... <laughs> uh, want zover is het helaas nog nee. niet. Maar zitten daar dan ook haken en ogen aan, überhaupt, aan het verhaal Formule 1? Nou las ik ook weer van de PVV, was ook al gelijk meteen uh, in, in, in de Tweede Kamer van... dat moeten we weer terughalen. Weten ze eigenlijk wel waarover ze spreken? Want nou, is dat wel reëel? Hè? En is het nou, ook reëel? Kijk, Als je, als je de, kijkt naar de situatie... Eh, eh, hoe die op dit moment in Zandvoort is... Op het circuit, is dat absoluut niet reëel. Nee. Uh, uh, Formule 1 is een, uh, is een wereldomvattend evenement geworden. Uh, qua grootsheid... Uh, vergelijkbaar bij bijvoorbeeld... het wereldkampioenschap voetbal of de Olympische Spelen. Ook die accommodaties die daarvoor gebouwd zijn... de afgelopen jaren wereldwijd. In landen als Abu Dhabi. Ja. bijvoorbeeld, uh, Dat, dat spreekt iedereen tot de verbeelding... Uh, ja, dat hebben we in Zandvoort niet. Dat kan wel, maar dan moet er heel veel geld geïnvesteerd gaan worden. Ja. En dat geld om die investering te kunnen doen... dat kunnen wij als, eh, als, als, als exploitant van de CIGI ons niet veroorloven. Mm -hmm. Op het moment eh, dat inderdaad, eh, zoals de PVV al liet horen... En Nederland moet zich hard maken voor Formule 1 dat het weer terugkomt, dan zal er ook uh, vanuit de overheid of uh, misschien bedrijfsleven, ja, zal er inderdaad een uh, goed comité gevormd moeten worden met financiële middelen... om inderdaad Zandvoort geschikt te maken voor zo'n Formule 1 ja. Grand Prix. En dan weet ik zeker dat wij het kunnen organiseren. Zou het dan, dan zo kunnen zijn dat door die, uh, wat er dan nu gezegd wordt... Hè, het is door de Tweede Kamer uh, bijna er doorheen, hè, het uh, verhaal van die twaalf extra geluiden. maar zou dat dan een aantrekkingskracht uh, kunnen, kunnen bewerkstelligen van investeerders die zeggen van... Nou zien we er wel uh, wat brood in, in dat hele verhaal. Natuurlijk, nou, uh, een circuit met maar vijf geluidsdagen, de huidige situatie, betekent dat je maar nou, net geen twee volledige internationale evenementen kunt organiseren. Met twaalf ja. zijn het er al zeker vier hè, uh, die, die, die, die je kunt organiseren ieder jaar. Dat maakt natuurlijk het rendement op investeringen hè, voor in accommodatie die je uitsluitend voor grote inter internationale evenementen nodig hebt, maakt het veel interessanter. Ja. Vergeet ook niet dat als er meer internationale evenementen op het circuit plaatsvinden, hè, dat daardoor ook de naamsbekendheid van het circuit Zandvoort en Zandvoort in zijn algemeen het in het buitenland toeneemt, waardoor dat ook weer andersoortige activiteiten aantrekt voor je circuit. Ja, en... ja u zegt dus eigenlijk, het is, uh, we hadden het er al over, het is eigenlijk brood nodig, hè, financieel gezien, die extra uh, geluidsdagen. Hè? Aan, aan welke race-evenementen, extra-evenementen gaat u dan denken? Ja. Want we hebben nu dus de de, de, de, maars, de Masters, hebben we geloofd. Nee, die is er ja. niet meer, hè? Ja, ja, de Masters jawel, ja, is ja, terug. Ja, we hebben, we hebben op dit moment, organiseren wij met die vijf geluidsdagen die er zijn. De Masters en de DTM. Ja. Uh, maar je kan, uh, die evenementen zullen ook blijven bestaan in de toekomst. Maar je kan denken aan uitbreiding van bijvoorbeeld de Renault World Series of het via GT. Uh, uh, je hebt de Le Mans series met een uh, met, met lange afstandsraces. Uh, je kan ook denken aan bijvoorbeeld een groot historisch. Evenement, een internationaal historisch evenement. met allerlei uh, historische voertuigen uit het verleden. wat in het buitenland. enorme grote trekpleisters zijn voor circuits. Mm -hmm. uh, daar kan je allemaal aan denken. En het is uh, financieel voor het circuit is dat interessant natuurlijk. Uh, maar het is, het is niet alleen voor het circuit interessant. Het is natuurlijk voor heel Zandvoort en de hele regio interessant. Uh, ik sprak toevallig gisteravond de restauranthouder hier in Zandvoort. En zei van: Nou, ik ben blij dat er volgende week weer eens gereisd gaat worden. Want dan weet ik zeker dat ik volgende week zondag weer eens gewoon een lekkere volle tent heb. Ja. Nou, dat geeft aan dat vanuit, vanuit het, de horeca in Zandvoort ja, is gewoon merkbaar wanneer er op het circuit activiteiten zijn. Nou, als er meer internationale evenementen komen betekent dat dat nog veel verder zal toenemen. Ja, want die twaalf geluidsdagen daar hangt er natuurlijk zoveel aan af uh, wat, wat, wat er op je afkomt. Uh, uh, je noemde het net al. Hè? Ik bedoel, uh, andere soort evenementen uh, internationaal, van internationale allure. Dus het betekent nog wel wat als je die dingen gewoon hebt. Ja, zeker. Uh, kijk, het is nu zo dat uh, wij worden vaak benaderd uh, ja. door, door internationale uh, evenementenorganisaties. Die willen graag in Zandvoort rijden, want Sanford ja. heeft een naam. Hè? Zandvoort ja. heeft een unieke ligging aan de zee ja. vlak bij, bij Amsterdam. Dat is een, zijn voordelen die heel veel andere circuits niet hebben. Ja. Dus wij worden heel vaak gevraagd, kunnen wij in Sanford racen? Maar we moeten eigenlijk altijd nee verkopen. En dat is natuurlijk op een gegeven moment Slecht, zonde, want ja, als je ja. iedere keer nee moet verkopen, dan gaat op een gegeven moment gaan, gaan de mensen ergens anders naartoe. Ja. en Nog Sto iets, nog iets? Uh, is dat die 12 uh, geluidsdagen, natuurlijk ook. Ja, je hebt natuurlijk ook te maken met andere groeperingen, zoals milieugroeperingen, natuurgroeperingen. Wat vinden die ervan? Heb je dat al gehoord? Nou ja, kijk, die zijn natuurlijk uh, dat soort groeperingen, dus die, die, die zullen zeg maar uh, niet, niet blij zijn, natuurlijk, met die, met die uitbreiding. Mm. Alleen op onze beurt zeggen wij: je moet ook kijken van. Uh, hoe gaan wij ermee om straks in de praktijk? Ja, er is een enquête geweest in het Haarlands Dagblad. Hè, en uh, vooral mensen uit Heemstede en uh, Bloemendaal waren uh, niet blij met het circuit uh, door, door, door geluidshinder. Ja. En, maar ja, het is toch wel belangrijk, uh, zelfs in de structuurvisie van Bloemendaal staat op dit moment, dat ze geen enkele medewerking willen verlenen aan dit soort dingen. Hoe gaat u daarmee om en wat gaat u daaraan doen bij die gemeente? Nou ja, kijk, no nogmaals, kijk, de provincie Noord-Holland uiteindelijk gaat natuurlijk een vergunning. Verlenen voor, ja, ja, voor het gebruik van de grond van Dat klopt. Ja. Maar eh, dat gaf ik ook al aan. Er zullen ja. natuurlijk nog wel bepaalde voorwaarden ook gesteld worden aan het gebruik van die vergunning. Dat betekent dus niet dat wij eh, op dat soort dagen, van s ochtends, vroeg vroeger van s'avonds later, misschien wel eh, ook in de nacht eh, ja. dat geluid mogen maken. Eh, dat zal beperkt zijn tot bepaalde tijden op de dag. Ik eh, denk dat we ons ook moeten realiseren dat eh, niet iedere raceklasse maakt evenveel geluid als een Formule 1 auto en duurt de hele dag door. Het ja. is een be beperkte tijd. Nou, en daarover dat soort. Dingen daar zullen, daar worden afspraken want, over gemaakt. Wat, wat mij uh, afgelopen jaar is opgevallen, tijdens de, ik meen dat het tijdens de DTM was. En toen was het uh, tijdens de training op vrijdag was het, meen ik heel slecht weer. En toen werd er om kwart over zeven hoorde ik, uh, voor het eerst op zondagmorgen hoorde ik, uh, werd er gereest, werd er getraind in ieder geval. Vroeger hadden wij ook nog eens uh, zoiets als uh, zondagrust, hè, Tijdens kerkdiensten werd er geen geluid gemaakt. En dat is allemaal voorbij. Uh, hoe verklaart u dat? Nou, kwart, kwart over zeven is denk ik heel vervloed nou, geweest. Maar... Het, was, het, was, het was tussen kwart over zeven en half acht. Want normaal staat de wind in Zandvoort zuidwest. Maar toen stond die, stond die noordoost. En uh, ja, ik kan niet zeggen dus dat ik blij was om s morgens vroeg wakker gemaakt te worden door, door dat geluid. Terwijl ik er toch een stuk van af Ja, nee, goed. Ik, ik, ik kan me dat voorstellen dat dat misschien al storend ervaren wordt. Aan de andere kant zeg ik, ja, het is... Een, het is... En dit is één keer gebeurd in 2009. Ja. Wij kondigen ook de dagen dat wij zeg maar, meer geluid maken dan regulier. kondigen wij ook allemaal aan in de media. Krant, Iedereen Zandvoors, is daarvan heen. op de hoogte. Ja, en gelukkig, en daar sterken wij ons dan mee. Weten wij dat er onder de bevolking een, uh, een enorme voorstander is van, het van die uitbreiding van het aantal dagen. En juist, ja, heel veel Zandvoors genieten er ook van als er ja. weer zo'n beetje geluid van de afkomstig is. Nou, maar ik, ik heb toch wel moeite mee als het zo vroeg is. En ik heb er ook moeite mee als, als ik in de kerk zit. Dus dat ik dat, dat tering geluid hoor. Hans. <laughs> ja, nee, maar goed. Uh, nee. Ja, ik, ik begrijp het ik begrijp volkomen, maar het is... Het, ja, nee, ik begrijp ik het begrijp. Nee, maar ik kan me dat best voorstellen. Maar het tering vind ik eventjes... Uh, maar hoe er zijn, ja, dat, dat is natuurlijk inherent op een gegeven moment. Hè, ja. in de, de afspraken die gemaakt zijn natuurlijk ook inderdaad dan in de locatie waar je woont. Ja. Als je in Zwanenburg woont, dan, uh, dan komt, kan er s ochtends om kwart over zeven op zondagochtend ook een vliegtuig overvliegen. En die hoor je ook ja. in de kerk daar. Ja. Dat weet je ook als je in Zandvoort of in de regio woont. Gelukkig weten wij dat. Nou, Bijna meer dan 90% van de Zandvoorts bevolking staat achter de screen en wil dat er meer geluiden aangekomen. denk ik van nou, als er zoveel draagvlak is ja, en, en wij proberen ons ook nog we beperken ons tot die twaalf dagen en daar willen we ook nog afspraken over maken met, met het bevoegd gezag om, om dat in te willen. Dan denk ja. ik, ja, je moet het toch met elkaar doen ja. en als je dat afzet tegen al die plussen die dat soort evenementen voor zand mee brengt dan ja dan denk ik nog wel dat we dat kunnen verantwoorden regeling eh? in uh, nou, de, de, de, de, de, de, zoals gezegd, de Tweede Kamer heeft zich nu uitgesproken. Nu de Eerste Kamer en dan de publicatie in Straatsblad. Dan moet de vergunning vergeleend gaan worden met allerlei uh, inspraak er nog in. Dus ja, wij hopen dat we in 2011 die dagen voor het eerst kunnen gaan gebruiken. Maar ja, ja. niks is zeker. Oké, okay. okay, dat, dat is één kant van het verhaal. Um, want, uh, maar je had het over die geluidsdagen. Uh, ja, als je een echte, rechtgesnijde wordt zoals ik ben van... ja. Dat weet je, als je hier komt wonen... dan heb je ook uh, uh, de lusten... Van, uh, en ook de lasten van het... Uh, ziek, tenminste, dat, dat is... Uh, uh, zoals ik in elkaar zit. Uh, maar goed, uh, een andere mening... is, uh, is, uh, ja, is maar duidelijk. Ik maar maar ik, ik heb zoiets van... Dat weet je. Ja, nee? tuurlijk. Je ja, ben, ik heb ik, ik maar. Er toch ik, ik, in een wat andere, uh, andere tuurlijk, over. Tuurlijk, maar. Uh, dat klinkt misschien wat vreemd uit mijn mond. Maar ik vind wel. We moeten wel rekening houden. Uh, met, uh, met, met mensen die in Zandvoort wonen. Ben ik helemaal met je eens. En in dat de omgeving. Dat, uh, ja. en dat doen we ook. Alleen, nogmaals. Ja, uh, het is een, beperkte, een beperkt aantal dagen per jaar. We kondigen het aan. Ja, meer kan je eigenlijk ook niet doen. Meer kunnen we er op een gegeven moment nee, ook niet, niet doen. doen. Is, het dan, is het dan ook zo van, dat je dan op een gegeven moment. van. Ja, wat willen jullie dan nog eigenlijk? Zit je daar soms ook nog wel eens niet mee? Met, uh, met, uh, met, dit soort, uh, met dit soort dingen? Als je dit uh, twaalf soort geluidsdagen en dan komen groeperingen bij jou langs en je zegt ja. van, valt het nog wel mee? Nee, ik, ik vind. Kijk, zo werkt dat nou eenmaal denk ja. ik in. Uh, uh, in Nederland. Ja. En ik denk dat het ook goed is. Ik denk dat Nederland daarom ook gewoon zo is zoals het is. Mm -hmm. En uh, als wij die uitbreiding krijgen van 5 naar 12 dagen zijn wij tevreden en kunnen wij uh, gewoon het circuit exploiteren op de manier zoals wij dat voor hebben. Gaan we nu even... Oh, sorry Hans. Even heel wat anders, hè? want we blijven maar... Uh, het circuitpark is, is natuurlijk veel meer. Hè? Uh, in de nieuwe structuurvisie heeft de sportpool bij het circuit een wankele basis. Wat, heeft u wat is uw mening hierover? Uh, ik begrijp de vraag niet helemaal. Er zou een heel sportcomplex bij het circuit uh, gebouwd gaan worden. Ja. In, de, in, de, in het oorspronkelijke voorstel. Ja. Maar de, de structuurfusie zoals die nu is aangenomen... Uh, is dat eigenlijk op een laag pitje gezet. Ja, maar ik bedoel... De, de, Is dat circuit... belangrijk voor het circuit? Nee, nou ja, goed. Kijk, ik denk dat uiteindelijk natuurlijk de, hoe de structuurvisie uitgewerkt gaat worden de komende jaren. Dat, ja. hè, dat moet natuurlijk nog blijken. Uh -huh. hè? Uh, het circuit speelt er in ieder geval een belangrijke rol in. Kijk, En hoe meer uh, sportieve uh, accommodaties en activiteiten je rond dat circuit kunt, kunt, kunt creëren, uh -huh. des te beter natuurlijk. Ja, hoe dat in de praktijk straks zal worden, dat, dat zal moeten afwachten. Niet echt een, uh, daar bent u eigenlijk nog niet echt over geïnformeerd wat ze daarmee bedoelen? Nee. In okay. de plannen van het hotel? Ja, nou, die zijn er nog steeds. Uh, en op het moment dat wij. Daar, ook daarmee is natuurlijk, uh, daarvoor zijn die extra geluidsdagen belangrijk. Uh, dat je uh, op het circuit zelf een goede hotelaccommodatie hebt, waar Teams, uh, sponsoren media kunnen verblijven. Ja, want nu uh, zitten ze in, in Noordwijk vaak. Uh, ook ja, ja, heel veel buiten zandvoort. Ja, en, uh, dus daar is absoluut behoefte aan. Maar ja, uh, zo'n zo hotel kan je niet uh, op die paar ook evenementen kwijt. Twaalf, twaalf dagen. Uh, die zijn dan ook belangrijk die voor? Die zijn daar zeker ja. belangrijk voor, ja. Laatste gedeelte, en dan houden we recht mee op. Is uh, natuurlijk, uh, dit zijn de, dat zijn de dagen en de ambtelijke uh, situaties. Maar natuurlijk hebben we ook het sportieve evene evenement. Hoe ziet dat eruit? Want ik uh, kreeg van de week weer iets in mijn mailbox over een Dutch GT4. Uh, dat, dat, dat ziet er uh, al vrij uit. Hoe staat het met de andere klasses? Nou, eigenlijk... Kan je daar iets al over vertellen? Ja, nou ja goed, het is natuurlijk, uh, het is nu eind januari. We beginnen met Pasen op, uh, op 5 april met de paar races, dan moet iedereen als je kijkt naar het Nederlandse kampioenschappen weer aan de start staan. Ja. Alle teams alle rijders zijn natuurlijk nu druk bezig om al uh, sponsoring uh, en al budgetten budget op orde te krijgen. Nou dat is natuurlijk in, uh, in dit jaar moeilijker dan in andere jaren. Het is nooit makkelijk geweest, maar het is nu misschien nog wel extra moeilijker. Ja. Uh, dus ja er wordt heel hard aan gewerkt, maar als wij kijken naar de signalen uh, die, uh, die op ons afkomt van, van ja, teams uh, die al auto's aangeschaft hebben uh, rijders die al uh, contracten met teams hebben getekend, ja dan belooft dat het er weer goed uit te gaan zien. En, yeah. hè, je gaf al het Dutch GT4-kampioenschap aan. Dat is eigenlijk echt onze eredivisie in de nationale autosport. Yeah. Een klasse die helemaal door ons georganiseerd en gepromoot wordt. Ja, ik verwacht zeker weer minimaal 20 prachtige GT-auto's aan de start. Nee. En misschien dat er nog wel een paar meer worden. Maar goed, dat is allemaal dat zal ze pas echt definitief aftekenen in de laatste weken voor Pasen. Andere klasses, zoals een Suzuki Swift en een Renault Clio ja, nou ja, Kunnen we die ook weer? Ja zeker die, die komen ook terug. De Suzuki Swift Cup is natuurlijk onze opstapklasse voor jong race talent ja. uh, Op dit moment vinden alle raceopleidingen plaats op het circuit. En er zijn weer een heleboel jongens en meisjes van 14, 15, 16 jaar die willen gaan racen. Nou de ja. Autosportbond knap voorziet er in dat mensen het jaar dat je 16 wordt, hè, dat je al een race licentie kunt krijgen, dat is op je 15e levensjaar al. Ja. En uh, ja, daarvan dan, uh, staan weer uh, een hele lichting nieuwe ja. <laughs> Formule ja. 1 coureurs in Spa te trappelen ja. Ja. om uh, met Pasen ja. te starten gaan dat is prachtig om te zien ja. Formule Ford? ook, ook goed. weer ja ook uh, weer. mag ik nog wat in het duitsje in, ja. ja. in het zakje doen een in het zakje ja. doen vroeger was er een, uh, in, in september begin september was er een enorm groot Duits ADAC race evenement en nou praat ik over een jaar of twintig geleden. Ja, het hele dorp was vol met Duitsers die bleven hier allemaal logeren. die zaten overal te eten ja, dat is, dat is Ja, meer. En, nou, dat en, klopt. En, de ADAC Noord, Cup ja. Ja. Langeveld. Ja, klopt. Ja. Ja. Uh, kon op een gegeven moment niet meer georganiseerd worden, omdat die niet binnen de reguliere geluidsgrenzen van onze huidige Kijk, want als we, nou, als we nou toch praten over een evenement wat effect had op, op, op Zandvoort zelf, waar mensen wel een week bleven logeren hier zo. Dan was dat er wel één. Klopt. En dat evenement dat is denk ik tien jaar geleden voor het laatst georganiseerd. Ja. Ja. En uh, dat kon niet meer terugkomen. Omdat het niet binnen de huidige Norm. grenzen van de, van de vergunning blijft. Kijk, en, dat natuurlijk... is wel een, en dat is wel een goed voorbeeld ook van een evenement dat je graag zou, weer zou willen organiseren in Zandvoort. En waar niet, eh, ook, ook niet een dusdanige geluidsproductie met zich mee zou brengen. Dat nee. het hele dorp op zijn kop zou staan. Ja. Eh, maar binnen een reguliere... Zou zoiets zo georganiseerd kunnen worden, ja. Ja. ja. Dus dat gaan jullie je best doen om dat te dat doen Dat soort evenementen. Dus ook, uh... Goed, dan kan ik ook kijken. Ja. Want dat Heel is leuk. Bij deze uitgenodigd. Ja, we, hebben, we hebben nog veel meer. En we kunnen er nog een tijd over doorpraten. Uh, maar ik denk dat het nu verstandig is om gewoon uh, af te sluiten. Ik dank je voor je komst. Uh, in ieder geval om de toelichting te geven over die, hoe dat zit met die 12 geluidsdagen. En uiteraard uh, veel succes volgende week met die winterrace. Dank je wel. Oké. Okay. weet wel dat er hier een, uh, een sampletje in verwerkt zat van twee DJ's die uh, hier bij CFM ooit hebben gezeten, namelijk Ski en Dobre, namelijk de Goodman. Ja, die hebben dat, uh, dat sampletje gebruikt. En dat sampletje heeft later Mick Hucknell in Simply Red bij Fair, uh, Fairground ook een keer gebruikt. Dat is dit nummer dus. Het is uh, één minuut uh, voor half twaalf. We gaan uh, verder Hans, want... Uh, ja, we moeten het is iets, iets Sandvoorts wat hier tegenover altijd, zit. Altijd, altijd. Is Sandvoort binnenkort een stichtingrijker? Ja, aangeschoven is uh, Jaab Brugman, voorzitter van de BZCE, oftewel Behoud Sandvoorts cultureel erfgoed. En Rob Boschink die penningmeester is van deze... Gaat worden, hè? In, het op richting, goed. ja. in oprichting. Goedemorgen, heren. <laughs> ja. uh, heren, welkom in de uitzending. Ja, jullie hebben een nieuwe stichting. Gaan jullie oprichten of is binnenkort opgericht? Wat zijn eigenlijk de doelstellingen? Van de stichting? Nou, we hebben dus de akte voor ons leren hier en uh, daar staat uh, met zoveel woorden in dat uh, de stichting het doel heeft het cultureel erfgoed te beschermen en te behouden in de gemeente Zandvoort, zoals dat plaatselijk naar voren gebracht wordt door de diverse culturele verenigingen en uh, dan in de ruimste zin des woords, dat betekent dus uh, de verenigingen zoals ze dus werken met hun eigen culturele achtergronden. Uh, die blijven gewoon hun eigen werk doen. En ja. wij willen eigenlijk een soort overkoepelend orgaan gaan vormen. Waarin we samen dingen gaan doen die de verenigingen laten liggen. Even over de actualiteit. Ik zag uh, in de krant een aantal ingezonde stukken van uh, bezorgde bewoners. Waarin uh, toch wel wordt gezegd dat er een hoop afbraak is. Is dat ook iets uh, wat, uh, wat uh, u beiden niet is ontgaan? Zeker. Ja. Dat gaan we dus monitoren. Hopen we te gaan monitoren. Ja als overkoepelende organisatie van de culturele verenigingen om een vuist te kunnen uh, maken, eventueel naar de gemeente... als er bepaalde wetten overtreden worden of verwaarloosd of onzorgvuldig omgegaan. We hebben ja. het wel eens gebeurd, dat er een uh, sloop begint zonder dat alle vergunningen al rond zijn. Ja. En uh, nou, dat proberen we dus in de hand te houden. Ja. Dat is dus mede een van de uh, doelstellingen van deze nieuwe stichting... Ja. Even, ja, is... terug, even, terug, even terugkomend hè, op, de, op de stichting, eh, voordat we hier eh, in details eh, over gaan. Welke verenigingen zijn er aangesloten bij de stichting? Nou, we hebben dus eigenlijk dus een beetje gegaan naar aanleiding van de commotie die er ontstond over de Artema-collectie die geplaatst zou worden in het Zandvoortsmuseum. Mm -hmm. Nogmaals, wij hebben niks tegen, tegen een collectie als die ergens hier of daar geplaatst zou worden. Dat kan kind of een best leuk item zijn, maar daarmee werd het Zandvoortsmuseum eigenlijk gedeeltelijk ontmanteld. En toen is uit de diverse verenigingen... Welke dus, uh, verenigingen? Dat was het Genootschap uit Zandvoort, de Wurf, uh, de Bomschuiterclub, de we hebben Oud nog een paar staan geloof ik. Ja. De, ja. De, de, de ja, en, ja. Het Genoelschap uit Zandvoort en de Bomscheidclub. En het Juttersmuseum. Juttersmuseum en, en het Juttersmuseum. Het Duinlandschap uh, ook erbij. Uh, we hebben nu kort geleden ook uh, contact gehad met uh, Lene de Jong. Ja. Genealogie. Mm -hmm. Die wil ons graag, ook, wil graag ook zich ook aansluiten bij ons. Ja. Dus dat zijn een uh, heel aantal mensen die bezorgd zijn over het wel en wee van... De geschiedenis van Zandvoort. Dus een breed scala. Heel breed scala. Okay. En dat gaat allemaal in een uitstekende goede sfeer. We gaan... Ja, waaruit bestaat die samenwerking, Jaap? Nou, voorlopig is er een overleg geweest. We hebben een eerste uh, groot feit hebben we kunnen organiseren, wel op zeer korte termijn. Dat was de Open Monumentendag vorig jaar in september. Ja. En dat was uh, een groot succes geweest. Zijn er nog monumenten hier in, uh, in nou, Zandvoort? Nou, dat is nog net het punt. Ik ben... Ja. Uh, donderdagmiddag bij een bijeenkomst geweest van de Open Monumentendag... Open monumenten ...Nederlandse Open Monumentendag in Alkmaar. Mm -hmm. En daar staan een heel aantal smaken, een heel aantal zaken. Ja. Een van de zaken die dit jaar georganiseerd worden is de smaak van de 19e eeuw. Ja, ja we en hebben we de, de protestantse ons, kerk en, Dat is natuurlijk verdomde moeilijk. Ja. Want het, het stukje 19e eeuw wat we hadden hier, dat is afgebroken in ja. Zandvoort. Kijk naar de Hoge Weg. Maar er, ja, er is een andere ook... Ja. Ja. Maar we hebben natuurlijk ook wel bijvoorbeeld een straat, de Hanemerstraat. We hebben natuurlijk ook nog een station. We hebben, uh, we hebben de duinen met, met landjes. We hebben nog fotomateriaal. Uh, ik, ik heb het een en ander opgezegd. Misschien kan er nog iets gedaan worden met muziek. We hebben daar allerlei informatie gekregen over zaken. wat we toch in Zandvoort zouden kunnen organiseren in september. Ja. En dat zijn ook zaken die we op gaan pakken, dus in onze stichting. En dat gaan jullie in Neubab, uh, dat gaan jullie in 2010 doen? Ja. ja. In 2010, als de stichting dus van de grond gekomen is, dan gaan we in overleg met, uh, met alle deelnemende verenigingen... ...dus in eerste instantie weer een plan maken om, om de, de culturele uh, dagen die uh, het jaar telt uh, uit te dragen in Zandvoort. Uh. Vroeger werd er individueel wat gedaan en nu proberen we dat namens de, de, de hele uh, gezamenlijke club. Uh. Ja, Is die stichting ook een beetje ervoor bedoeld om de boel te stroomlijnen? Ja, dat zo kan je het wel stellen. Ja. Maar die stroomlijn die wordt gevormd door de inbreng van de verschillende deelnemende verenigingen. Ja. Is het ook vaak onwetenheid. Omdat die verenigingen. Ja we hebben wat. Dus we gooien het maar naar buiten. En dat er geen afstemming onderling is. In dat ja, nee, dat, dat, is, dat is, is dan dat de reden waarom de stichting. Behoud Zandvoorts cultureel erfgoed. is Die uh, zegt. Ho wacht even. In dat weekend hebben we ook nog uh, dat en dat. Nou dan, dan ben je al te ver. Hè? We, ja? Dat proberen we in een eerder stadium. Uh, stadium dus uh, te bewerkstelligen. Dat we op die ene lijn zitten Ja naar buiten. bedoel ik. Dat, dat, daar, is die, daar is die dus ja, uh, voor. Dus wij, wij, samen sta je sterk. Hè? Dat is ja. eigenlijk het uitgangspunt. Punt, hè? Ja. Ook naar de gemeente toe, want de gemeente heeft dan één aanspreekpunt als er bepaalde zaken in Zandvoort georganiseerd moeten worden. Betreffende het cultureel erfgoed of uh, open zijn, monumentendag. Zijn die mensen daar allemaal nu van doordrongen? Dat dat, dat uh, nu uh, heel belangrijk is? Dat er dus uh, gewoon één <laughs> grote uh, belanggroepering is die juist voor die verenigingen aan het opkomen is? Zoals een bomschuit uit ja. Kortom, jou kort, ja, bedoeld eigenlijk met zoveel woorden. Hoe is de medewerking van de gemeente? Nou, ja, dat, nee, nee, nee, dat bedoelt hij niet. Dat bedoelt hij niet. Nee. Hij bedoelt... <laughs> bedoelt Ligt alle verenigingen, ja. deelnemende verenigingen op een lijn. Ja. Nou, en dat is heel moeilijk in het begin. Omdat iedere vereniging... jaren al zijn eigen... eigen stekje deed. Ja. En iedereen die, die, die vocht voor zichzelf eigenlijk. Eh, en dat overlapt elkaar vaak. Ja. Eh, want Marcel Meijer die, die doet dit. Uh, het genootschap heeft weer genootschapavonden. Uh, wij doen weer dit. En dat proberen we te stroomlijnen. En... Als we dat op een lijn krijgen, dat is moeilijk, hè? Dat, ja. dat, is, uh, dat zal echt nog wel wat uh, problemen geven. Maar de intentie, en daar gaat het uiteindelijk om, de intentie van alle verenigingen is om dat in een goede vorm te gieten. Ja. Is dat we, ook... zijn dus, ja. we zijn dus met, met een groep van 10, 12 vertegenwoordigers van verenigingen bij elkaar geweest. Bij het genootschap, bij de vergaderkamer, het zaaltje van de genootschap. Waar ook dus de babbelwagen bij betrokken was. We, toch wel. Ja, ja, zeker. Ja. Ja, ja. En uh, in goede sfeer, in goede harmonie. ja. En dat is ook uh, waar het uh, eigenlijk om draait. Dat het uh, gewoon nu even om Zandvoort draait. Ja, en niet alleen om de eigen vereniging en nee. de toko. Kijk, die vereniging blijft zijn eigen werk doen. Ja. Iedere vereniging blijft gewoon zijn eigen... Dingetje doen. Dingetje doen waar hij goed in is. Ja. Dat gaan wij niet overnemen. Dat willen nee. we ook helemaal niet doen. Nee. Maar wel dingen die blijven liggen. Overlegstructuur. Overlegstructuur. En dingen die blijven liggen, die willen wij oppakken. Ja, oké. Okay. Dus, dus wat, wat, wat, wat, wat aan de ene kant blijft liggen, daar zijn jullie dan voor. Jullie ja. vullen de leemtes eigenlijk in die hier en daar ja, overblijven. Wat ik ook. geef het voorbeeld ja. bij die Open Monumentendag. Er is ja. misschien straks nog iets te doen op 5 mei. overleg met het Oranje-comité in Zandvoort. En. Uh, Misschien dat we daar iets kunnen doen. Dus is 65 jaar bestaan. Het e lustrum. Mm -hmm. Dus misschien dat we daar nog iets mee kunnen doen. We weten nee. niet, gaan we, mee over gaan we over praten nog. Goeie zaak, Goede zaak. We hebben, we hebben maar, een website, dat uh, is ook heel ja. belangrijk om even te melden. Dus uh, alle luisteraars en inwoners kunnen altijd op onze site. Dat is uh, www.behoudzandvoortserfgoed.nl ja. kijken. Daar staat in eerste instantie dus... De grondbeginselen van, van onze doelstelling in. De, de verenigingen vertellen daar wat over hunzelf. En, uh, ze blijven ook... In hun eigen stijl houden. Hè? Ja. De een doet het zo, de andere doet het zo. Maar gezamenlijk... Maakt dat het dan juist ook speciaal om juist op zo'n manier met ja. elkaar bezig te zijn? Ja, dus ja dat is zeer speciaal. Horen, en te horen van wat er bij die ander leeft. Ja, ja. En, en dat de anderen dus ook horen, hé, hey, zij... Uh, maar het punt is, is dat we er met z'n allen beter van worden. Ja. Hè? En we ja. proberen niet elkaars uh, vliegen af te vangen. Er ja. maar nou blijf... is er ook een link op de, op de website. Je kan doorgelinkt worden. Er staat op de website allemaal kleine stukjes over hoe zo'n vereniging in elkaar steekt. Met eronder de ronde, de doorlink door, naar, naar, naar de, de eigen zijde. Okay. Jaap, nou blijft mijn vraag gewoon openstaan. Hoe is de medewerking van de gemeente Zandvoort ja. met jullie? Nou, in eerste instantie was dat en nog steeds... Zijn ze enthousiast over onze opstelling? De opening bij de Open Monumentendag vorig jaar september... Is mede gedaan door wethouder Bierman. Die daar een toespraak gehouden heeft en ook de opening verricht heeft. Dus het was heel erg leuk. Ja, daarna is het, uh, ja, zijn de contacten met, de, met het raadhuis wat moeilijk. En dat hoe, is... hoe moeilijk? Wat, wat, wat is dan oh ja, wat wat moeilijk we, we, aan? We schrijven, een, we schrijven een brief en er komt een moeilijk antwoord op of helemaal geen antwoord op. En dat vinden we dan jammer. Ja. Uh, en, uh... Ja. Zij, worden jullie dan toch niet helemaal serieus genomen? Hebben jullie die indruk dan? Nou, ik weet niet of Nou, wij... nee, dat zou ik niet zelf. Kijk, het? we moeten eerst de stichting... Of is het de bestaansrechten nee, wat nee, jullie... Nee, uh, wat nee jullie de stichting doen. is in oprichting. Hè. Ja. Want, op het moment dat die gepasseerd is bij de notaris... En dat gaat een deze dagen... Ja, kan ik zie je van een ontwerp gebeuren. Ja, volgende ja. We moeten daar eerst over vergaderen met alle, alle deelnemende... Organisaties en als dat allemaal rond is, maken we een afspraak. En dan heb je een stichting. En dan heb je wat. Nu hebben we in feite nog niets. Dus ik kan me heel het is een stichting in oprichting Het eigenlijk. is nu een stichting op, in oprichting. Wij hebben dus zaken gedaan hè, voor het publiek. Hè, die Open Monumentendag, wat uh, Jaap al vertelde. Maar ik kan me voorstellen dat de gemeente zegt... Ja, zorg nou maar eerst dat die stichting er is. Dan ja, hebben we een partner waar we mee kunnen praten. Hè. Dus als dat rond is... Dus volgend jaar als we hier eventueel nog een keer komen zitten... Ja. dan kunnen we vertellen hoe de, hoe de medewerking met de gemeente is. Maar we hebben er wel alle vertrouwen in dat dat goed komt. Ik loop even voor de muziek, voor de muziek uit. Stel dat die stichting er dan is... Neem ik aan dat, er, dat jullie dus ook uh, subsidiesverzoeken kunnen in gaan dienen of iets dergelijks? Als dat nodig is, blijkt, dan dus gaan we dat wel zoeken. Ja? Nou, er is natuurlijk een, uh, al, al met elkaar gesproken over, over, over de financiële situatie. Ja. De, verenigingen, de verenigingen zijn bereid om daar dus een bijdrage aan te laten. En aan, te participeren aan te in het dagen. begin. Ja, aan de stichting. Ja, en ook vrienden, dus gewoon donateurs dat die het ook leuk vinden. Vrienden van de, van de stichting, ja, dat die zijn, die zijn er allemaal... allemaal. Maar je ja. moet eerst een stichting hebben, wil je vrienden kunnen maken? Ja, nou, dan zou ik zeggen: ga ja, we met de, de stichting, stichting. Oh, ik wil, wil je opgeven okay. goed. Hey, ja. uh, uh, goed, wij uh, we gaan het gesprek uh, beëindigen. Bedankt voor jullie komst. Uh, we, hou, we blijven jullie goed volgen. Dank en uh, als jullie het nieuws hebben, kom op de radio en bazuin uh, het met luide stem. Uit. En ik, ja, ik, zou zeggen, zeker doen. ik zou zeggen, succes! Maar ik zou zeggen, één ding zeggen, de, wat wij dus eigenlijk ook voorstaan, is, is de, de kleinschaligheid van Zandvoort. En dat is een stukje. Uh, dat hebben Japan en Hans er al eerder over gevraagd. Mm -hmm. uh, wij, wij merken op het ogenblik dat we, Zandvoort steeds meer de hoogte in gaat. We hebben de Hoge Weg. Het is een Hoge Weg geworden, maar we merken nu ook aan de Haltestraat dat het die kant op gaat. We hebben de Oranjestraat. En, en meer van, ga maar door zo. De Zeestraat staat straks op de nominatie, daar worden ook al nieuwe gebouwen. Dus, wij willen ons daar toch wel hard voor maken. Ja. Dat, we dus, eh, dat we daar dus eh, toch onze geluid en onze stem laten horen. Oké, okay. bij deze gezegd, heren hartelijk dank voor de komst en graag tot een andere keer. Dank Dag. je wel. Waar CFM een beetje groot mee geworden is destijds. Uh, het is het uh, verhaal van Christine W. Een beetje dense. We staan ook twintig jaar. In 9 februari wordt dat uh, kennelijk ergens gevierd. Hier in Zandvoort. Tenminste dat heb ik begrepen. Dus uh, het is haar bijna zeggen hoort zegt het voort. Maar uh, dat doen we maar niet. Nu even. Kwart voor twaalf inmiddels. Uh, Hans, want uh, tegenover ons uh, is aangeschoven. Virgil Bawits. Dat ben ik. Ja, ja. Horen we Virgil ook, uh, Pascal? Want uh, <laughs> Dankjewel. horen jullie mij? Ja, ja, waar, ja gaan we het, waar gaan we het over hebben? We gaan het hebben over Er is een nieuwe website. Ja. Wat wil Zandvoort? En we ja. vragen over de verwikkelingen die er zijn met de voorzitter Gert van Kuik van de OVZ en de ex-voorzitter iets over de financiële situatie aangaande muziekpaviljoenjaar 2008. Ja. Maar dat is het tweede stukje van dit interview. Oké. Okay. We hebben nog maar een, uh, 15 minuten, dus we gaan met één beginnen. Over de website. Ja. Nieuwe website. Ja. Waarom? En waarvoor is deze? Nou, sommige mensen weten het al, maar ik ben lijsttrekker van GroenLinks. Ja. Van maar je noemt je uh, sociaal activist? Ja. Oh, dat heb je gelezen. Dat heb ik gelezen. Dan vraag ik me af of het slim was om op de nee, website te Nee, maar goed, zetten. maar het heeft uh, wel met dat wat wil Sandvoort te maken, neem ik aan. Ja, het heeft maar er wel goed. mee te maken. Ja. Wat, wat, uh, wat, wat mijn bedoeling is met de website is um, uh, voeling te krijgen uh, met, um, met, met wat er leeft. Ja. Uh, de, ik denk dat hoe meer meningen en hoe meer voeling je kunt genereren vanuit uh, inwoners en ondernemers hoe meer dat ook openbaar is, en mensen durven dat ook te zeggen... en dat, dat blijkt ook op, die, op de website, dan, dan kun je daar als politiek heel veel mee. Ja. En uh, dat is alleen maar nuttig. Dus hoe, hoe meer meningen, hoe meer gevoelens naar boven komen... des te beter dat is voor de politieke discussie. Daar profiteer ik niet alleen van natuurlijk, want die website is tenslotte openbaar. Ja. Daar profiteert iedere politieke partij van. Ja. En wat mij nou zo leuk lijkt, en dat gebeurt helaas nog niet... maar het komt volgens mij ongetwijfeld, is dat politieke partijen... ...op die website um, ook hun mening geven over een onderwerp. Ja. En niet alleen hun mening geven... ...maar vervolgens ook laten merken dat zij um, uh, uh, hebben geluisterd. Ja. Want uh, iedereen verschilt wel van mening... ...maar als ik met jou praat en ik heb een discussie... ...en ik zeg vervolgens je luister, die mening van jou, dat is niks... ...en uh, ik heb mijn eigen mening en dan is klaar... ...dan ontstaat daar eigenlijk al een soort van vrevel... Mm -hmm. En waar je naartoe wil, is dat je een discussie hebt. Dat je kan zeggen van, joh luister, ik heb geluisterd naar je mening. Ik vind het goede argumenten. En dit is mijn mening. En dit, uh, dit zijn mijn argumenten. Dat je erover ja, ja. nadenkt eigenlijk, als het dat ware. Je, nou, en waar zit nou de kern van dit verhaal? Sorry, het dus begint op een monoloog te lijken. Dus ik zal, bij, ik zal net stop, uh, zo stoppen. Ja. Op het moment dat je namelijk luistert, als politiek. Niet dat je er per se wat mee wilt doen. Maar dat je kan zeggen van, joh, ik heb het niet gedaan wat jij zei. Maar daar en daarom, op het moment dat je dat doet. Dat je mensen laat zien. Mm -hmm. Dat je hebt geluisterd. Dan krijg je dan? Vertrouwen. Ja, ja. En op het moment dat je vertrouwen hebt, dan kom je hier al in Zandvoort tenminste, overal trouwens in Nederland, een stuk verder. Ja. Dus, dus kortom, de reacties worden verwerkt in een ja. soort uh, mini-referendum. Ja. Ja. En je zegt dus, ja, maar hoe ga je dat dan uh, verwerken? Je zegt dus, ik luister alleen maar. En, nee. En, oh. nee, want ik heb ze laatst nog aangeboden. Ja, dat is de volgende ja, is vraag. Het eerste ja. re referendum is al aangeboden. Ja. Dat gaat allemaal het strand, toch? Ja. Ging dat over het ja, dat ging honden op het strand. Ja, van. en wat komt eruit? 50-50. Zo ongeveer. Ja, ja. En, en, dat scheelt en, 1, en het scheelt misschien 1-2% van niet. Noemenswaardig. De, hoe werd het ontvangen door de burgemeester? Nou, de burgemeester is de portefeuillehouder van, dat, uh, van dat onderwerp. Ja. Uh. En die heeft het in ontvangst genomen, de kennisgeving aangenomen. Uh -huh. En heeft uh, gezegd dat hij het mee zal nemen. De Griffie heeft het ook verspreid onder de, onder de raadsleden. En wat ja. mij nou zo leuk lijkt, is inderdaad dat ...op het punt komen hier dat partijen zeggen... ...luister, ik heb geluisterd naar jullie verhaal... ...maar wij doen dit, wij nemen deze beslissing... ...en daar en daarom. En dat moet hij dan nou motiveren? Ja, ja motiveren. want op het moment dat je het namelijk motiveert... ...kan iemand begrip opbrengen, dan krijg je vertrouwen. Dan krijg je niet de zeg maar, situatie dat jij roept tegen een, een, een politici... ...of tegen een, een bestuurder... Mm -hmm. ...en die bestuurder zegt gewoon... Nou, het is fijn dat je dat zegt, maar ik doe er niks mee. Hartstikke idee. En wat krijg je dan? Wrebel? Dan krijg je het gevoel dat er niet naar je wordt geluisterd. En dat ja, is het je, tweede punt. Het, het, het verhaal van dat, er, dat, er, dat je op straat hoort van ach, ze doen toch maar wat in ja. de Zandvoortse Kamer. Dat, bedoel ik. Uh, dat in, bedoel ik aan het Raadhuisplein, om het maar ja. zo te zeggen. Ja. Nou, dat, de eerste stap daarna is van dat mensen zeggen, ach, ze doen toch wat zij bedenken, maar ze hebben wel naar mij geluisterd. Mm -hmm. Uh -huh. En de daaropvolgende stap, stap, ja, die mogen we natuurlijk uh, ja, ja. Zelf, zelf invullen. Maar okay. we moeten een stap zetten in ja, ja. het terugbrengen van het vertrouwen. Uh -huh. Ja, precies. Want uh, dit was een stelling over dus die, uh, die honden ja. uh, die dan uh, na zeven ja. op het strand moesten. Ja. En voor negen s morgens. En dan, uh, ja, het, het, het mooie is natuurlijk, uh, uh, heb je ook nog uh, gevraagd, bijvoorbeeld... Uh, op de rotonde, dus tussen Bouwers Palace ja. en, en Kiefer, het voormalige Kiefer. Dat is een hondenvrij gebied. Ja. Er mogen geen honden lopen. Ja, op de boulevard. Op de boulevard. Ja. Niet op stand. het Het, het barsten van de honden. Uh, uh, ja. Waarom wordt er niet gehandhaafd? Nou. Als ik even dan. Als je stellingen neerlegt. Ja. He, en je komt met allerlei plannen, maar je doet ja. het toch uh, je handhaaf niet, wat heeft dat dan voor nut? Daar zit de kern, denk ik, van het verhaal. Uit zo'n discussie kun je eigenlijk heel mooi een conclusie trekken. Uh -huh. Mijn persoonlijke conclusie, die ik als, als, uh, ja, gewoon als, als inwoner neem, is dat als je kijkt waar het probleem echt begint dan is het bij handhaving. Ja. Dat is mijn conclusie. Uh -huh. En die, die durf ik ook wel hier hardop te zeggen. Ik denk dat namelijk op het moment dat je uh, op het strand je hond uitlaat... en uh, er is geen handhaving die in eerste instantie zegt... dame of heer, hier wordt wel gehandhaafd, dus let op. Heeft u een zakje bij u? Als u het doet, neem het mee. Als we daar eens mee beginnen... dan is het probleem dat mensen hun, uh, ja, de, de rommel niet opruimen... Is dan al niet aan de orde. Nee. Die wordt al voorkomen. Ja. Zonder boetes uit te delen en andere ja, ja, ja, ja. nadegrappen. grappen. Ja. En dan uh, heb je het hele volgende probleem niet meer. Dat een andere groep binnen Zandvoort zegt. Ja wij willen die honden niet op het strand. Die discussie is er dan niet meer. Nee, lokt, een, het een, een, ja, sorry. Ja, lokt het een de andere uit. Uh, kom je dan op, op een punt uh, hoe je aan die stellingen gaat uh, komen. Want wie bedenkt dat eigenlijk die stellingen. Nou, ik hoop dat dat door een onafhankelijke redactie gaat gebeuren. Oh. Want tenslotte ben ik op dit moment de enige die, die een beetje in de... Nou, jullie kennen me, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik loop een beetje in het dorp. Ik luister naar mensen, ik zit in een café. En ja, ja, vervolgens ja. Dan, um, dan denk ik van, ja, nou, oh, dit, dit hoor ik veel. Dit, dit, hier wordt over gesproken in de media vragen is aan wat mensen. Wat vind jij daarvan? Dan hoor ik wat tegenstrijdige meningen. Dan denk ik, hier, kijk, hier heb je wat. Hmm. Daar, daar, daar, daar kunnen we wat mee. Nee. En op dat moment dan, dan, dan zie je ook dat sommige dingen gaan leven. Er komen volgens mij ook onderwerpen. Nou, daar heeft niemand een, een boodschap aan. Dat zal je dan zien aan het aantal reacties. Ja. En um, uh, uiteindelijk hoop ik dat, dat de site watwilzandvoort.nl um, heel goed bezocht gaat worden. Want ja. hoe ho meer dit, je, doet, mag, ik, mag, ik, mag ik een suggestie doen naar een volgende stelling? Hè? Nou. En dat gaat namelijk over het, uh, het wapen van Zandvoort. Wacht heeft eens even. Een, Wacht het wapen even. van Zandvoort heeft uh, om zijn terras heeft hij dichtgespijkerd met een dak en uh, wanden aan de zijkant. Een deur erin. En uh, dat mag natuurlijk niet, want als uh, de stelling is, vindt u dat dat mag... En uh, wat betekent dat dan voor de Kerkstraat, het Kerkplein, de Haltestraat? Want dan hebben die, die ondernemers die daar zitten... die hun terras s'avonds keurig netjes opruimen... die hebben evenveel recht. Hoe, hoe, is dat een idee om daar eens een stelling over neer te zetten? Nou, dat zou bijvoorbeeld want het een heeft stelling te kunnen. te maken met, met, met, met La, handhagen dat, dat is een typisch voorbeeld. Uh, wat een stelling zou kunnen zijn... maar die, die ik zou willen laten beoordelen... door een onafhankelijke, onafhankelijke redactie. Mm -hmm. Dus een, zeg maar drie, vier mensen of vijf... Een beetje oneven is misschien wel aardig. Uh, dan krijg je altijd een beslissing. En dus bij deze ook de oproep. Als er mensen zijn die uh, zich als onafhankelijk redacteur uh, zouden willen inzetten mm -hmm. voor zoiets. Het vraagt niet veel werk. Het vraagt zelfs heel weinig werk. Want je krijgt gewoon een e-mail. Uh, met een aantal uh, mogelijke stellingen daarop. Ja. En uh, dan wordt het door de, door de mensen bepaald. Via e-mail ook. Want het kan makkelijk. Uh, wat, een goede, wat een goede stelling zou zijn voor de volgende keer. Mm -hmm. En ik, uh, ik, ik, wacht er, ik wacht erop. Goed. Ander punt. Ja. Uh, is ja. dat we in de krant hebben uh, kunnen zien? Vandaag in het Haamsdag stond er een artikel. En daarom van, de ook, de en van de week in de Zandvoortskrant. Uh, dat er uh, nogal wat uh, bewe uh, ja, beweging zat tussen de oude voorzitter van de OVZ en de nieuwe voorzitter. En die nieuwe voorzitter is inmiddels aangeschoven. En jij bent de oude voorzitter. Ja, wat is er oud. nou? Ja, ik ja, voorzitter. Maar wat is er nou precies uh, aan de hand? Want ik lees over uh, iets over van. Er, er is iets van. Auguste, hoe zit dat? Nou, hij vraagt de openheid die openheid. de nieuwe voorzitter van de OVZ, uh, Gert van Kuik, eist... over de financiële situatie rondom de muziekpaviljoen Pavel Jung, ja. uh, Dat in 2008 voor het eerst is gaan draaien. Uh, ja, er staat nogal wat in de krant, zeg. Uh, hoe is je reactie hierop? Nou, ik zou eigenlijk eerst Gert van Kuik nu uh, het, het woord willen Goed, geven. Nou, Gert dan, Mag ga, dat? ga je gang. Oké, okay. nou... Ja, het jammer is natuurlijk altijd dat... Uh... Wordt het opgeblazen dan? Ja, nou, laat ik proberen even te nuanceren. Ehm... Um... Uh, het is jammer om te beginnen dat het Haarles Dagblad... Uh, ...kennelijk in staat is om altijd slechte dingen te fileren... ...of de minder leuke dingen te fileren uit ons krantje. Mm -hmm. uh, dus daar heb ik ze ook op aangesproken. Want ik, uh, ze zijn niet in staat om de leuke dingen van het dorp uh, te benoemen... ...en uitgebreid uh, te verhalen. Nou, wat is er gebeurd toen ik het voor... Er komt trouwens een heel leuk uh, interview in het Haarles Dagblad ...over het Juttersmuseum. Maar ja. Daar zijn okay. even nee, nee, nee, nee, maar we, dus, we hebben we het nu even, <laughs> even niet over het Museum. Nee, Hartstikke we goed. We, we hebben het nu even over het nee, Sorry, maar dat heb ik dan nog even <laughs> niet gelezen. Ik heb het überhaupt nog niet gelezen. <laughs> ja. Uh, nou, nee, wat, wat, wat is eigenlijk de, de, de, de hele kwestie? Is dat wij uh, als bestuur een aantal vragen hadden. waar wij uh, antwoord op zouden willen hebben. Uh, dat antwoord is eigenlijk uh, lang uitgebleven. Uh, naar mijn uh, idee net even iets te lang. zodat we het uh, twee weken geleden aan onze algemene leden moesten uh, voorleggen. Inmiddels is. Uh, ik heb met Veurtje net ook al even gesproken. inmiddels zijn die vragen beantwoord. Ja. Op, op de wijze waarop ik denk: oké. Okay, Um, dat had um, het waren beter geweest als dat een maand geleden was gebeurd, of nog beter een half jaar geleden want ik ben in september begonnen maar goed, uh, met virtueel ook wij, um, ik ben er wel een voorstander van om niet terug te kijken nee, vooruit. Uh, vooruit te kijken dus wat mij betreft is, is deze kwestie opgelost kunnen wij uh, met elkaar handen schudden en zeggen, uh, jammer dat het zo gelopen is, maar uh, het is uh, klaar wat mij betreft. Dus wij Had gaan... je het dan niet anders uh, kunnen verwoorden uh, of zo? Uh, nou, ofzo? Is, ja. is het dan aan de journalist die het, is, het dan toevallig uh, op heeft uh, geschreven? Het, is, ik, het stukje in het huis dat, dat heb ik niet eens gelezen nog, want dat uh, is me niet voorgelegd. Sanford-Snieper natuurlijk wel, ik vind overigens dat ze het keurig gedaan hebben, maar ja. het is hun vrijheid om daar iets mee te doen. Ik had het liever ook willen voorkomen. Maar goed, hoe dan ook. De antwoorden die wij. De vragen die wij gesteld hebben, zijn nu beantwoord. Op een manier dat ik zeg. oké, okay, prima. Dat had wat mij betreft 7 september kunnen gebeuren. Maar goed, het is nu eenmaal zo gelopen. Um, dus wat mij betreft uh, is het klaar. En wat Feurse betreft volgens mij ook. Ja, is het iets? Ja, maar maar... Uh, sorry dat ik. Uh, de pers zoeken hè, met, met zoiets. Hè, want er staat gewoon keihard in. Uh, er wordt gedreigd met. Uh met ja, maar juridische stappen en dergelijke wij zoeken geen persen, wij, wij hebben op enig moment gewoon een algemene ledenvergadering waar iedereen bij aanwezig is ja. en waarvan verhaald wordt en ik kan niet iemand verbieden iets niet te doen, net zo goed als ik niet blij ben met Halens Dagblad maar ja, daar kun je op wachten en als je niks zegt dan schrijven ze er zelf al iets van nu is het nog een beetje volgens mij een, een keurig stukje geworden maar dat maar is de ellende. Dat had ik wel willen voorkomen, ja. Maar ja, ja, maar ja, want is, in, deze, in deze, als dit mij zou overkomen, dan vind ik dit gewoon smaad nou, wat, wat hier gebeurd is. Ik, dat moet je aan virtual vragen, en, maar ja, dat, dat vraag ik hem ga... ook. Wat, wat, dit is me nogal wat als het over je in de krant wordt geschreven. Ja, dat is zeker wat. Ja. Maar, maar, zou ik eerst even wat aan Ger uh, mogen, mogen vragen? <laughs> Tuurlijk. Als dat zo is, uh, Ik begrijp. Ik zou eigenlijk, uh, kijk, er is nu een een, een, een stuk uh, over de ALV in, in de krant gekomen. Inderdaad. Uh, dus uh, leden hebben daar ook uh, kennis van genomen. en uh, De bevolking heeft er ook kennis van genomen. Dus wat ik, wat ik zou willen vragen aan jou... is, uh, zou uh, de, de OVZ bereid zijn om ook in de krant volgende week dan een, uh, een stuk te plaatsen... hetzij redactioneel of hetzij met een ingezonde mededeling, het me er maar net van af... Uh, waarin, de, het, uh, nou, waarin er in ieder geval uh, wordt verteld... Uh, hoe dit is afgelopen, in ja, goede nee. zin. Uh, ja. uh, uh, dus, uh, voor de krant van volgende week. Ja, en dat er ook. Uh, dus dan hebben de inwoners in ieder geval daar een notie van genomen. Dat, dat lijkt me een heel goed, uh, goed plan. Als de zou dat zou kunnen doen. En het volgende uh, verhaal is dat de leden ook dan, dan per brief individueel ja. een brief krijgen van dat het is opgelost. Ja. Ja, anders krijg je natuurlijk het verhaal dat mensen het ja. niet gelezen hebben, et cetera, et cetera. Nee, okay. En dan blijft zoiets maar is Natuurlijk, dat is logisch. Blijft nou, jammer. Het blijft goed. jammer dat we Kijk, ja, even, even omdat... Ik, ja, maar we zitten tegen de We zitten we we we we we aan de tijden. Mag ik dan mooi besluiten? Ja. Dan ja zeg ik, je ferme le livre sans rancune. Oké, dan sluit ik me helemaal mee aan. Goed. Nou, uh, nou fijn dus dat het hier voor de radio uit, uh, uit de doeken gedaan is en dat het uh, opgelost is. Uh, de en, vredespijn uh, wordt overigens nu ja, gerookt en de heren schudden ja, al graag go is... uh, Goed luisteraars, dit is, is alweer uh, de, de vijfde uitzending dit jaar van Goedemorgen okay, Zandvoort. Deze morgen gepresenteerd door Hans Sandberg en, en Jan Koper. Koper. Ja, Redactie Nel Kerkman, die ook voor de koffie zorgt. Ja, en uh, de techniek in handen van uh, Pascal van der Beek. Straks tussen 12 en 2 nog een uh, muziekboulevard. En tussen 2 en 5 hebben we dan natuurlijk Zandvoort op zaterdag. En nog verderop hebben we dan nog Entertainment for You. Maar dan zitten we al helemaal aan het eind van de middag. Wat ons betreft graag tot de volgende keer. Dag.